Geen wonder dat het slecht gaat met de wereld. Uh, niet een huiverkracht. Driver is de naam. Huh? En dit is wat er gebeurt wanneer je op je voeten trot. D nou, nog schelden ook. Ik verloor de weg, omdat de tripstraal niet meer werkt. Ik zoek een karakter met de naam OB0. Oh, oh. Weet jij misschien waar die leeft? Ja, wie? Weet wie er tegenover u staat?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 Nee. Nee. Oh. Oh, oh, oh. Kijk nu toch eens aan. Hij rookt. Het is gelukt. Een vreemd toestel, hoor. U had hem toch niet besteld?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 van de... Zo. En uh, verder nog iets? Uh, het moet vooral duidelijk zijn. Anders krijgt men. Uh, slechte tabak is een pijp. <laughs> als u begrijpt wat ik bedoel. Uh, ja, ja. Uh, kijk, als de cement nu ook nog buigzaam was. Ja. pas hard werd als ik uh, klaar ben met het vormen. Ja. En, en als het niet zou krimpen of uitzetten. zodat ik er een soort.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 Casimir Kril is de naam en ik heb een vinding gedaan. En dat doe ik vaker. Het is mijn vak. Kijk, ik beweeg mij op het terrein van de bouwstoffen. En daarom dacht ik... Maak het kort, ik heb het druk. Er moet gebouwd worden. Ja, juist. ja, Dat dacht ik al. Daarvoor kom ik juist. Ik kom u een uitvinding aanbieden, ziet u. Op het gebied van cement maken. Het is een omwenteling. Maar ik heb er zelf geen geld voor. Dat hebben wij inventieven nooit. Is dat alles...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 Tevredenheid kan je toch niet transmiteren, domhoofd? Waar moet je het vandaan halen? J Joker, zuiger, domhoofd? U gaat te ver hier, Zijks. Veel te ver. Wat let me. Een kwadraat, een nitwit, werkt met onstoffelijke handrang. Zal een hoop van troebelen met de transmitter krijgen.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 Storn, en andere uitvinders. Huh, hoe zeg ik dat? Groot bedrag voor steun? Nee, het is niet duidelijk. Eerste klasse steun is beter. Hmm, eerste. Eerste. <klaas> klasse. Steun voor. <klaas>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 een creator zijn. Je vraagt je af waar zo iemand het toch vandaan randt. Het is een elektronisch versterkte popgroep als u mij toestaat. Een sirenade. Natuurlijk. En dat terwijl ik toch al ja. de hele nacht niet kon slapen van de spit met uw groep vindt Haha, die bommel. Reuze, oh, oh, oh. topklasse. -top We oh. hebben allemaal een mooie subsidie mm -hmm. gehad hoor. Ja. Die, die creatoren daar en, en ja. ik ook als creatief zijnde. Ja, ja. Je moet wel goede relaties met de overheid hebben. Ja, ja. Uh, uh, ik doe wat de plicht van een heer is. Rechtvaardigheid, daar houd ik van. Ook voor de minder Rechtvaardige verdeling bedoel ik. Dat hoor ik nu eens net. Hier is iets niet in de haak.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 Maar daar gaat het nu niet om. Ze, ze, ze hebben de uitvinding van mij gestolen. en Ik heb nu wel een, een, een schadevergoeding gehad, maar, maar dit is toch te bar? Hein? Wie is de dief? Vraag je je af. En de politie? Die zou ik buiten laten. Anders gaan ze aan je schadevergoeding knippelen. Hmm, Dat geeft mij te denken. jou. jij bent Tom Poes. Ik heb je ontmoet bij meneer Pommel, toen hij mijn uitvinding transmitteerde. Nou, het is wat moois.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 Mijn tramdriver En hij wordt gestart op de Drive Een vroeg te rijden. Wij zal lukken. Er zijn toch erg slechte figuren op de wereld. V -v Vervelend voor je hoor. Dat leek me nou net zo'n aardig wagentje. Het is een tram driver. Niet een wagentje. En ik moet hem terug hebben. Want lopen zonder the Quick geeft grote slijtage. Hm? Maar ik weet de manier. Ik weet de manier. Hm, mooi.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 Toen hij gestoord werd door ZYX7, die buiten adem zijn gazon betrapt. Wil je vriendelijk genoeg zijn mij de transmitter te lenen? Een vreugdelrijder heeft mijn driver geknepen en nu is mijn laatste kans gegaan om thuis te raken. En wat meer is, ik voel erg laag. Mag ik hem gebruiken voor juist een minuut? Even dan. Ik, ik, ik heb het druk, want er zijn veel misstanden. En hoe meer ik er recht zet, hoe meer er schenen te komen. De battery is tamelijk plat. Je hebt het arme ding waarschijnlijk gebruikt voor te grote transmitterings. Dit is maar een huishoudelijke contraptie, weet je? Neem zorg. De garantie is bijna afgelopen. Ik hoop dat Heap geen brokken heeft gemaakt. Dit is een prachtkans.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 Nee bedoel ik, ik dacht dat het gewoon maar de thee was, als u begrijpt. Oh, oh, oh. Hoe kan je zo overzichtig zijn, Joost? Het is zonde van de thee. Wilt u de cap even open houden? De vreugderijder oh. smaakte zijn nood en verloor bewustzijn. Ik wens oh. hem te verwijderen. Ja, ja, ja, moet ik even helpen? Ah. Daar ga ik weer.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 Oh, oh, oh. Hey. wat een herrie! Wegwezen hier! U moet het zelf weten. Nou, Dag, heer Ollie. Ah, stuitend! Maar, maar wat zou die jonge vriend nou eigenlijk bedoeld hebben? Oh, en daarna dat ambtenaar doorknoper. Zou die me ook in de gaten hebben? Hoewel ik niet weet welke gaten men bedoelt.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 En die zijn natuurlijk ingetrokken om die zielszorg en die vakanties te kunnen betalen. Wat u met die transmitter aan de een geeft, neemt u van de ander af. Ja, dat geloof ik niet. Dat kan niet waar wezen. Dan niet. Ga zo door maar door. Zult u het misschien wel eens merken. Ik ga de proef op de som nemen. Een uitkering voor de dichter van dat mooie lied. Maar de rekenkamer moet er buiten blijven. Dat zal ik erbij tikken.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 Daarom geef ik je de gelegenheid om schoon schip te maken. Schoon schip? <g kaleet noise> wat bedoelt u hier, Bas? Niemand weet wat ik heb gedaan, bedoel ik... Juist. De misstanden in de stad hopen zich op. Ja. Ze komen met boord uit. O. O. Ik heb ze van geval tot geval ragfijn uitgeplozen... en o. ik begrijp er geen lorre van. Wat kun je mij vertellen? Hè? Uh, niets, ik weet nergens van. Het is allemaal de schuld van de transmitter...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 Ja. Onder? Onder, ja. Onder de. Bovenste. Bovenste. Keien. Oh. Bent u niet lekker, ziek Zie ik het lang in deze huiverkracht rondgereden? Zal ik een dokter halen? Tripstraal. Ja. Ze hebben mijn signaal gevangen. Oh, oh, goede dag. Tot toe.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 De stedelijke rekenmachine is onklaar geworden door een kortsluit. Oh. Dat hoorde ik bereid, maar nu versta ik het. Oh. Deze fenomenale transporter is de oorzaak. Alle computerfouten moeten hersteld worden door knop. Alle. Do doorknoper. De stad is ontwricht. Maar dat wordt een levenswerk.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 Professor Prilewitskowski zette het apparaat voorzichtig op zijn werkbank... en begon het teder met een schroevendraaier te betasten. Denk maar aan, met deze toekomstvinding... kan men also een bestemde moleculaire samenstelling ontbinden... Ja. en op een andere plaats weer de samenstellen ja. op gelijkzame wijze. Hoe schön. Ja, ja, ja, ja. U hoeft alleen maar even de bovenste keien los te schroeven, professor. Als ik nu maar die doopslip heb... De geleerde liet zich niet storen in zijn wetenschappelijke arbeid. Hij had de schroevendraaier weggeworpen, omdat hij daarmee niet verder kwam. En nu was hij doende met een breekijzer. Ik zal deze draaier niet zijn geheimnis ontslaan. Ja, maar misschien... Eén ogenblikje, bitte. Ja, maar... Dat hebben wij de vinding... Ja. ...deze een Ja. Analyseert. Oh, oh, oh, oh voorzichtig toch. Het gaat er alleen maar om dat ik mijn fout goed kan maken. Alleen maar. Oh, oh. oh professor Prokofjewski. Ach, ach, ik ongelukkige Hazenkool. Oh. Het is de schuld des oh. bliksemdonne wensen.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 hoe kan ik hem ooit weer goed maken? Hmm. Is rustig kijken. Daar ligt een lange strook papier. Ah. De, dat moet die dropslip zijn. Ah. Kijk eens, professor Paul. Dat is een ordentelijke schriftuur. Dat mag ja wel codering wezen. De dropslip. Ah. Die zat in de zwartdoos onder de keien, ah. onder de toetsen bedoelen ze natuurlijk. Dit is de afleveringslijst. De moederspraak is ja zeer eigendommelijk.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 Is dat rechtvaardig? Uh, Denk nu alleen maar eens aan die tunnelbouwer de Dupe. Oh, en de uitvinder Casimir Kriel. Oh, Casimir Kriel. Ja, de Dupe. Is dat rechtvaardig? Kraghetje met. Ja. De Creator. Het is te veel om op te noemen. Ik, ik, ik moet. Ik, ik bedoel, ik, ik voel. Ja, Olivier. Oh, uh, luister eens even, Joost.